Het Egyptische leger heeft een scherpe waarschuwing laten horen aan de partijen die zich opmaken voor grote protestbijeenkomsten volgend weekend. Het hoofd van de strijdkrachten heeft gezegd dat het leger ingrijpt als de demonstraties op 30 juni uit de hand lopen. Een aantal oppositiepartijen heeft die dag uitgekozen om massaal te protesteren tegen de regering van president Morsi. De moslimbroeders beginnen twee dagen eerder een sit-in bij het presidentieel paleis om steun te betuigen aan de president. Het leger wil dat de rivaliserende partijen de komende week gebruiken om hun tegenstellingen bij te leggen. De Curaçaose dichter, auteur, kunstenaar en onderzoeker Alice Juliana is overleden. Dat is door zijn familie bekendgemaakt. Juliana behoort met Louis Daal en Pierre Laufer tot de grote drie van de Antilliaanse dichtkunst in het Papiarmens. Alice Juliana is 85 jaar geworden. Het weer. In de loop van de avond klaart het op en nemen de buien af. Morgen weer kans op buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanaf dinsdag droger en meer zon, maar het blijft koel. Cool. Dit was het NOS-journaal.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 Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. Het complexe zit hem -um in de samenhang der dingen. U torst bijvoorbeeld elke dag miljarden bacteriën met u mee. als inwoners van uw darmen. Maar hoe werken al die bacteriën met elkaar samen? En wat merkt u als gastheer daarvan? Daar gaan we het straks over hebben. 86 miljard hersencellen heeft ons brein, bij benadering natuurlijk. Een hele hoop, maar hoe werken al die, samen met elkaar? Al die cellen met elkaar samen? Daar is een nieuw hulpmiddel voor om achter te komen. En genen, daar hebben we dan 30.000 van. En soms is er dan een gen voor een ziekte. Maar wat als een ziekte een combinatie van genen als oorzaak heeft? Zoals bijvoorbeeld bij migraine, daar gaan we straks over praten. En we kijken naar de culinaire route die de mail elke dag aflegt. Een luisteraar vroeg zich af hoe de allereerste bomen eruit moeten hebben gezien. We hebben het eerst even rondgevraagd, want de wijsheid ligt toch vaak op straat. Nou, geen ik was er niet bij. Nee, ik kan het niet zeggen. Gewoon als een klein boompje. De eerste bomen zijn altijd klein, die ja. beginnen klein. Ja. ja, dat is waar. Nee, ik weet het niet zeker. Maar nou, dat, dat, dat ze klein begonnen is... zijn? De... Ja, dat, euh, dat weet ik zeker. Ik denk het groen. Ja. En die zullen niet zo hoog geweest zijn. Ja, het zal wel als een zaadje begonnen zijn, maar... Ja, maar je moet er ook weer, als vandaag vandaan komt? Ja, ja, ja, wie was het eerste Kip of nee? Ja, was de eerste boom op aarde een klein boompje... en was die ook al groen, dat hoort u zo meteen. Eerst onze darmen. Onze darmen huisvesten miljarden bacteriën... en die bacteriën hebben enorme invloed op onze gezondheid. Geen wonder dus dat wetenschappers proberen te begrijpen... wat die darmbacteriën precies allemaal doen. Maar hoe doe je dat? Dat in kaart brengen van de samenwerking tussen alle darmbacteriën... zonder meteen iemands darmen open te hoeven snijden. Bij TNO hebben ze daar nu iets slims op bedacht. Guus Roeselers, hartelijk welkom... Microbioloog bij TNO. Hoeveel, hoeveel bacteriën hebben we het eigenlijk over in, in, in een beetje darm? Ook een beetje vanaf welk gedeelte van de darm je kijkt. Maar als we het hebben over de kolon, de, de, de dikke darm dus, dan heb je het over een 10 met 13 nulletjes erachter. Zoveel uh, bacteriën. Moet ik even op 10 de tot de 13e. Ja, ik, ik kan niet zo goed stil te laten vallen, maar 10 tot de 13e, dat is 6 uh, is een miljoen en dan is een miljoen. miljard. Ja. En dan komt het nou, dus even. Oh, ik ben... 10 miljoen miljard, zoiets. Nou, zijn de... het een triljoen? Ik ben... Ik ben... Ik ben ook een triljoen, een, een viljoen of een kniljoen. Heel, heel erg veel. En uh, hoeveel verschillende soorten heb je, heb je het dan over? Want ik heb wel eens gehoord dat er meer soorten bacteriën... in onze darmen leven dan soorten dieren op aarde. Dat is niet helemaal waar. Nee. Nee. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Nee. Er zijn ontzettend veel soorten bacteriën. Er zijn er, maar in, uh, in jouw en in mijn darm... zitten ongeveer tussen de 800 en de 1000 verschillende soorten. Moet ik er wel bij opmerken dat de definitie van soort... dat is ongeveer een heel, heel vraagstuk apart. Uh, maar het is in ieder geval een heel divers ecosysteem. Veel meer dan dat je in, uh, in je voortuintje aantreft aan planten en dieren. Wat weet u uh, als wetenschapper inmiddels al over onze darmbacteriën? Uh, we weten eigenlijk heel veel op dit moment. Maar we weten ook nog heel veel niet. Dat is een beetje een, beetje een cliché, maar dit, dit vakgebied... dat is op dit moment ontzettend booming... Er zijn heel veel onderzoekers wereldwijd die hier met heel veel aandacht naar kijken. Medici, biologen, ook voedingswetenschappers en farmaceutische bedrijven. Iedereen kijkt hier met heel veel aandacht naar. En dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Ten eerste kunnen we er nu heel goed naar kijken. We zijn beter in staat dan vroeger om die, dat ecosysteem in kaart te brengen. En we hebben steeds meer begrip gekregen van hoe die bacteriën ons welbevinden. onze gezondheid beïnvloeden. En we willen dat eigenlijk gebruiken om ziektes beter te begrijpen en natuurlijk te kunnen behandelen... en te kunnen diagnosticeren in de toekomst. En daarom heeft dit ontzettend veel aandacht op dit moment. En uh, je ziet dus ook dat er grote projecten zijn... waar wetenschappers over de, van over de hele wereld met elkaar samenwerken... in grote consortia. En dat heeft uh, wel zoden aan de dijk gezet, uh, die grote onderzoeksprojecten. Hè. De, de, de afgelopen zeven jaar zijn we echt in een hoop te weten gekomen. We hebben uh, de rol van bepaalde soorten uh, micro-organismen... in die enorme collectie, die hebben we uh, beter begrepen. Die micro-organismen helpen ons voedsel verteren. Die maken stofjes die ons uh, immuunsysteem nodig heeft... om zich verder te ontwikkelen. Nou, dat soort dingen daar hebben we op dit moment een heel aardig, aardig beeld van. Het is ook wel eens vergeleken met, met het Human Genome Project. Dat was uh, in de jaren negentig dat we alle genen van de mensen in kaart wilden brengen. En dat, dat was dan het, uh, het grote darmbacteria, klinkt minder mooi... maar het uh, Human Darmbacterie Project, zeg maar, ja. om dat in kaart te brengen. Ja, absoluut, het is een hele mooie vergelijking. Hè? Human microbiome, of, het Human Genome Project heeft heel veel geld en heel veel tijd gekost... Uh, en eigenlijk als je de inspanning die geleverd is, uh, die was eigenlijk gigantisch. Maar als je eigenlijk kijkt wat ze gedaan hebben, Ja, een menselijk genoom in kaart gebracht. Het is penis vergeleken bij wat we nu aan het doen zijn. Nu zijn we dat, dus, dat microbiome in kaart aan het brengen. En wat is nou het microbiome? Dat zijn eigenlijk alle genoompjes van al die bacteriën samen op een hoop gegooid. Dat noemen we het microbiome. En dat zijn we nu in staat in elkaar te brengen. Tot, en eigenlijk veel sneller en, en veel goedkoper... dan dat, dat met dat ene noem van het mens gebeurd is. Ja, maar de mensen hebben ongeveer allemaal dezelfde genen. Althans, er zitten verschillen in. Maar in grote lijnen klopt het wel ongeveer. Hoe zit dat met darmbacteriën? Heeft iedereen zo zijn eigen populatie? Of zitten daar enorme verschillen tussen? Uh... Ja, ook daar dat is het een tweeledig antwoord. Enerzijds lijken we wel op elkaar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de darmbacteriën van een chimpansee... en een mens en een ander dier, een paard... dan zie ik grote verschillen tussen die verschillende soorten. Het zal me, zal me wel opvallen dat de chimpansee en de mens wat meer op elkaar lijken. Typische primaten darmflora hebben. Aan de andere kant zijn mensen onderling toch wel weer heel erg verschillend. En verschillen ze misschien nog wel meer... Nou, niet Nou, misschien, maar wel zeker nog meer in de samenstelling en dus ook de... Genetische eigenschappen in dat microbioom. dan dat we. In ons, met ons er, eigen erfelijke materiaal van elkaar verschillen. Dus er zit wel degelijk veel variatie in. En dat lijkt dus ook de crux te zijn. voor waarom bepaalde mensen. Uh, uh, aanleg hebben tot het ontwikkelen van bepaalde ziektes. Of dat bijvoorbeeld de een alles kan eten, maar geen grammetje aankomt. En dat de ander maar naar een filmpje van McDonald's hoeft te kijken en dat hij, dat hij al tien keer erbij heeft. Nou, ja, dat vind ik een mooie, mooie mooie metafoor. Zo zou het inderdaad enigszins eh, in elkaar kunnen steken. Nou, wat ik net al vertelde in mijn verhaal. Er zijn dus op dit moment heel veel microbiologen en medici in de wereld die hiernaar kijken. En waarom, waarom is dit vakgebied nu zo booming? Omdat we eigenlijk veel beter dan voorheen in staat zijn... om het DNA van die beestjes in kaart te brengen. En dat blijkt dus eigenlijk de beste manier te zijn... om die bacteriën te bestuderen. Heel veel bacteriën in de darm die willen niet groeien op een Petrischaaltje. schaaltje. De beste methode is eigenlijk neem een beetje feces, een beetje poep... mee naar je laboratorium, haal daar alle DNA in dat erin zit... en breng dat in kaart. En probeer zo alles puzzelstukjes bij elkaar te krijgen van al die bacteriën. Nou, ook dat is iets wat we eigenlijk ja, sinds een jaar of zeven heel snel en goed kunnen... Want dat is natuurlijk het voordeel van de darm. Je hoeft niet de hele tijd samples te nemen, want het komt er gewoon elke dag uit. Precies, ja. Maar ook daar zit alweer. weer... Een, een, een, dat, dat is helemaal waar, wat je, wat je zegt, van de andere kant. Als je zegt, ik ben uh, geïnteresseerd in een bepaald gedeelte van de darm... bijvoorbeeld uh, de dunne darm, die wat hogerop zit... Dat is het wel weer lastig, want uh, daar kom je wat minder makkelijk bij. En het is een, het is een mooi bruggetje, denk ik, naar de technologie... Uh, die we ja. bij TNO hebben ontwikkeld, die aan dit onderzoeksgebied uh, ja, ja, iets toevoegt. Uh, omdat het dus zo moeilijk is om in, in verschillende gedeeltes... van de darm terecht te komen. Uh, en omdat je ook niet te veel proefdieren wil gebruiken. Hè, omdat dat, ja, dat, is, dat is niet wenselijk is en uh, bovendien zijn proefdieren... vertellen niet altijd alles over mensen. We hebben We bij TNO een aantal technieken ontwikkeld... om het darmsysteem, dat ecosysteem, na te bootsen in het lab en daar experimenten mee te doen. Want, want hoe doe je dat? Hoe maak je een soort kunstmatige darm... die ongeveer wel hetzelfde werkt, zodat je precies kunt zien hoe dat allemaal werkt? Ja, nou, daar hebben we, hebben we heel veel ervaring mee. Dat, dat hebben we eigenlijk op, op verschillende manieren gedaan. En dat is eigenlijk afhankelijk van de onderzoeksvraag. Uh, en dan ga ik ga een paar, een paar termen erin gooien. We hebben uh, systemen die zijn in vitro, in vivo en uh, in silico. Wat ik daarmee bedoel is, we hebben systemen die zijn in vitro in het glas. Dan maak je eigenlijk een darmsysteem na van glazen buisjes en pompen en slangen... zo goed mogelijk als het kan, maar het is niet levend. We hebben in vivo systemen, daar gebruik je eigenlijk levend weefsel uit, uit mensen of dieren. Een soort kweekje. Precies, een soort kweekje. En in silico, dat is dus wanneer je een computermodel maakt om de darm... Uh, in silico, uh, ja, met chips maak je dus uh, uh, een computermodel om de darm uh, microbiota... En natenboten. de combinatie van die drie, kun, kun je dan ook uh, echt zien... Je neemt bijvoorbeeld een, een casus, een, een, een boterham of zo. Mm -hmm. Kun je dan ook echt zien wat er gebeurt in die darmen en hoe die precies ja. wordt afgebroken. Ja, dat, dat, dat kunnen we inderdaad. We kunnen in dat in vitro systeem, hè, dat, dat, dat hebben we eigenlijk al, al jaren geleden ontwikkeld... maar daar werken we nog steeds aan. Dat is de, de TIM, dat is de, de, de, de TNO's gastro-intestinale model. Daar kun je inderdaad bij wijze van spreken een in boterham gooien. En, en je kunt echt zien hoe die vertering en de verandering van de structuur et cetera, plaatsvindt. Maar wanneer je geïnteresseerd bent in wat die boterham doet met de celletjes, hè, met, met mijn, mij dus eigenlijk, hè, de gastheer die om die microbiota heen zit, dan hebben we een ander model. En dat is een model, daar, hebben we, daar zijn we eigenlijk heel, heel trots op, want dat is eigenlijk nog, nog volop in ontwikkeling. Daarbij maken we gebruik van een technologie die uh, in het Hubrecht laboratorium in Utrecht ontwikkeld is, waarbij ze stamcellen uit uh, de darm uh, halen, dus een hele Bijzondere stamcellen die echt eigenlijk al een beetje gespecialiseerd zijn. En, en die stamcellen kunnen verschillende types cellen maken die je allemaal in een darm aantreft. Die allemaal een eigen rol hebben in spijsvertering en het immuunsysteem. En het opnemen van voedsel. Um, nou, die stamcellen kunnen wij in het lab uh, uh, ja, in, in, in, in een omgeving geven waarin ze zich fijn voelen. Waardoor ze gaan delen en ze gaan specialiseren en differentiëren. Waardoor ze kleine minidarmpjes vormen. Ja, dat, dit, dit is technologie, hè. zoals ik al zei, die is bij het Hubrecht Lab in Utrecht... door de groep van Hans Klevers ontwikkeld. Wat wij doen, wij maken eigenlijk dankbaar gebruik van deze technologie... want wij, wij gebruiken dat systeem om de interacties tussen micro-organismen... en de gastheer, ik... Uh, uh, na te pootsen. Dus je kunt precies zien, die bacterie doet dat... in combinatie met dat eten. En als die bacterie en die bacterie en die bacterie samen zijn... dan gebeurt er dit. En zo kun je eigenlijk die ja. hele complexe samenwerking in kaart brengen. Inderdaad, we zijn eigenlijk die enorme complexiteit... die zijn we nu he, een stukje een beetje aan het ontmantelen. En proberen we eigenlijk ook te, te vereenvoudigen. En dat is ook het, het grote voordeel van dit soort systemen. Ze, ze zijn natuurlijk niet, eh, nee, Je hebt natuurlijk geen compleet menselijk lichaam... maar juist door de zaken een beetje te vereenvoudigen kun je experimenten doen in het lab... en kun je vaak uh, ja, die complexiteit beter begrijpen. Maar doorgongen. uiteindelijk, we hadden het over uh, miljarden bacteriën... miljarden, miljarden bacteriën misschien zelfs uh, in onze darm. Nou, Die werken allemaal samen op elkaar in... en heeft ook nog iedereen zijn eigen genen en zijn eigen dieet. Groeit het uiteindelijk niet toch hoe je het ook went of verkeerd boven uw hoofd? Ja, af en toe denk ik dat wel eens, inderdaad. Dan is het, is het bijna duizelingwekkend, die uh, complexiteit. Van de andere kant ben ik heel optimistisch... en ben ik toch altijd weer... Uh, sta ik zelf versteld van wat we allemaal weer wel weten. Hè. Uh, ieder, uh, heel regelmatig duikt er toch weer een fantastisch artikel op... van waar mijn onderzoekers, collega's uh, ontdekt hebben... dat één speciale bacterie een hele grote rol heeft in, in de gezondheid. Uh, en en nou, nou, dat soort gegevens, daar kunnen wij natuurlijk op voorproberen. Want dat is natuurlijk ook wat we bij TNO doen. Hè? We proberen eigenlijk al die, die kennis... Die er is, het uh, ook toepasbaar te maken voor de voedingsindustrie en de, de farmaceutische voor, industrie. Voor medicijnen, afslankpillen, pillen. Uh, ja, want dat, dat, dat, daar zijn ben ik wel optimistisch in. Het is zoals je zegt, het is absoluut heel complex. Maar we zijn nu toch wel op een punt aan beland dat we, nou, zoals ik aan het begin van het verhaal zei, uh, veel weten. En we eigenlijk voorzichtig uh, de stap kunnen maken naar toepassen. Van uh, hoe kunnen we dit nou gaan gebruiken om nieuwe voedingsproducten te ontwikkelen en uh, medicijnen te maken. Fantastisch uh, onderzoek, heel veel uh, succes en dank voor uw komst. Guus Roeselers, microbioloog bij TNL. En veel succes met uh, de darmmachine. Dank u wel, graag gedaan. Wat we vorige week nog niet wisten. Ja, groot nieuws deze week. Het beste model van het menselijk brein tot nu toe gebouwd. De onderzoekers noemen het zelf Big Brain. En het zijn de hersenen van een 65-jarige dode vrouw... in flinterdunne plakjes gesneden. Elk zo klein als de halve doorsnee van een hoofdhaar. 7400 delen van het brein werden zo gescand. En dan was de volgende klus om die in een computermodel in te brengen. 80 miljard neuronen hebben ze nu in dat model verwerkt. En dat moet dan uiteindelijk een soort Google Earth van de menselijke hersenen worden. En de bedoeling is dat onderzoekers dan van achter hun bureau... gewoon in detail kunnen kijken naar verschillende delen van het brein... in hun onderzoek naar uh, ziektes of functioneren of wat dan ook. 86 miljard cellen heeft het brein dus. Dat is uh, ook geteld op een wel aparte manier door een Braziliaanse onderzoekster. Zij maakten namelijk een hersensoep. En van die hersensoep, dus gewoon door, door de hele boel bij elkaar te plempen. maakten ze weer een sample. Een, een precies afgewogen gedeelte. En daarin telden ze dan het aantal hersencellen. en dat kalibreerde ze dan. Dus zeg dat het als het 1000ste was, deed ze het weer keer duizend en dan had ze zo een mooie schatting van het aantal hersencellen. En die kwam dus op 86 miljard. En ze had nog meer leuke hersenweetjes in het artikel. Bijvoorbeeld, onze hersenen gebruiken ontzettend veel energie. Ze zijn ongeveer in oppervlakte 2% van ons menselijk lichaam. Maar ze gebruiken 25% van al onze verbruikte calorieën. En als je hard nadenkt, worden dat er meer. Dus als je op de kosttrainer staat, denk ook eens na over iets heel ingewikkelds. De oorsprong van de kosmos of de zin van het leven, dan verbrand je nog meer calorieën. En er was er nog meer hersennieuws uit Frontiers of Human Neuroscience, dat is een tijdschrift. Een combinatie van online hersentrainingsoftware met een vragenlijst bij 35 miljoen gebruikers. Het waren overigens alleen maar gebruikers die actief die hersentraining opzochten, dus het is niet helemaal representatief, maar vooruit. De vraag was, wat is het beste om je brein optimaal te laten functioneren, om de beste cognitieve resultaten te halen? Nou, wat je kon verwachten, slaapgebrek maakt de mens dommer. Dat was te verwachten. En opmerkelijk, gematigde alcoholconsumptie maakt de mens slimmer. Want mensen die dagelijks één of meer glazen wijn per dag drinken of bier... die scoorden iets beter in die test. Althans tot twee glazen, want daarboven gingen de cognitieve resultaten... razendsnel achteruit en zeiden de onderzoekers dat als ze zeiden... kort voor de test die alcoholconsumptie te hebben gepleegd... dan waren de cognitieve resultaten niet best. Maar dat hadden we kunnen raden. De meeste onderzoekers zullen hun neus ophalen voor meeuwen, maar niet marien-ornitoloog Kees Kamphuizen. Want hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt. En afgelopen vrijdag promoveerde hij dan ook op het verrassende eetgedrag van twee meeuwensoorten, de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. Goedenavond, meneer Kamphuizen. Goedenavond. Nou, nou ken ik vele vogelaars en die, uh, die kunnen altijd met veel smaak vertellen over hun, uh, over hun hobby en over de vogels die ze graag bekijken. Maar ja, dan gaat het meestal toch over een grauwe, bonte specht of een, of een ortolaantje. Maar, maar nooit over meeuwen gek genoeg. Wat is uw fascinatie met meeuwen? Ja, het gaat inderdaad zelden over meeuwen. En als ik mensen vertel dat ik aan onderzoek doe aan meeuwen... dan krijg je meestal een meewaardig gezicht van... God, hoe diep kun je eigenlijk zakken, maar... Uh... Als je een, een beest gaat bestuderen, het maakt er helemaal niet zoveel uit wat voor beest. En je begint een beetje te begrijpen hoe dat beest functioneert of hoe die niet functioneert. Dan wordt bijna ieder beest spannend. En meeuwen hebben dat niet eens nodig, want het zijn op voorhand al heel interessante dieren. Wat is er zo interessant aan? Nou, Het zijn sociaal levende dieren in grote kolonies, makkelijk te bestuderen... die veel mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld naar voedsel te komen. Veel, veel slimme, inventieve manieren om aan de kosten te komen. Het zijn beesten die zich makkelijk aan ons aanpassen en aan ons hebben aangepast. Er valt veel te zien aan die beesten. Veel aan hun gedrag en veel aan hun, uh, aan hun ecologie. Zijn ze lelijk? Ze zijn prachtig. Je zou in het voorjaar eens naar een kolonie moeten komen en ze van dichtbij bekijken. Dus bijvoorbeeld de kleine mantelbeel, maar ik heb een koraalrode oogring. Prachtige knalgele poten en een gele snavel. De veren zitten compleet perfect op hun plek als je van dichtbij bekijkt. Je moet wat beter kijken, maar dan zijn het werkelijk fascinerend mooie dieren. Ze worden in Nederland tegenwoordig vaak geassocieerd met, met overlast. Ooit was het een bijna beschermde diersoort, maar tegenwoordig staan ze vooral bekend... om het openmaken van de vuilniszak en het over een zo groot mogelijk oppervlak verspreiden van de inhoud daarvan. Hoe heeft dat, dat kunnen veranderen? Dat is een, dat is een enorm randstadperspectief. En daar denk ik mijn verstand van meeuwen te hebben. Als je bijvoorbeeld op Tesla is dat al een heel ander perspectief. Maar door de eeuwen heen hebben wij een aantal dieren op de, op de lijst staan die wij niet leuk vinden. Daar horen meeuwen bij, daar horen ratten bij, daar horen aalschorvers bij, daar horen kraaien bij. Er zijn een paar van die beesten die het kunnen het nooit goed doen. Wat zou ik maar doen? En wat wij vooral vervelend vinden van veel van die dieren, is dat ze zich aan de mens aanpassen. Dus eigenlijk houden ze ons een enorme spiegel voor. Kijk eens wat van tering zou jullie op straat gooien. En daar gaan wij een beetje mee slepen. Maar jullie hebben het er nergens mee in de eerste plaats. Ten dat daarom dat je de, de zwarte piet vandaan komt. Er zijn uh, twee belangrijke soorten die u heeft bestudeerd. De, de zilvermeel en de kleine mantelmeel. Wat was er mee aan de hand wat u specifiek wilde bestuderen? Nou, ten eerste leefden ze allebei in het waddengebied. En in het waddengebied wordt veel vogelonderzoek gedaan, maar meestal aan trekvogels. Het waddengebied is een heel rijk gebied wat betreft schelpdieren en dergelijke. En de, de trekvogels die daar, die daarvan leven zijn al jarenlang, staan die op de lijst van hele belangrijke beesten. Dus het wordt veel aan gewerkt. Meeuwen zijn dieren, die leven daar eigenlijk het hele jaar rond. Zeker zilvermeeuwen, die broeden er dus ook. En dan kun je de voedselvoorraden relateren aan hun broedsucces. En dat, dat ontbrak een beetje in Nederland. Bovendien, deze twee soorten hadden twee hele sterk verschillende populatietrends toen ik ermee begon. Die zilvermeel, waarvan iedereen altijd roept dat er zat van zijn... die was inmiddels een derde van zijn populatie kwijt. Ging heel hard achteruit. En die kleine mantelmeel die was pas aan het opgekomen geraakt... in een aantal de 70-jaren. Die ging steeds maar door. Die had de zilvermeel dus ruimschoots ingehaald. Dus de vraag was eigenlijk... waarom gaan die twee populaties een andere kant op? Iedereen dacht, het zijn toch ongeveer dezelfde vogels. Dus moeten we maar eens kijken wat er, wat er aan de hand is. En daar ben ik mee begonnen. Wat verklaart het succes van de, van de kleine mantelmeel... en het gebrek aan succes van de zilvermeel? Hoe ga je dan te werk... Als je zoiets wil uitzoeken, hoe begin je dan? Nou, allereerst moet je definiëren wat succes is en, wat, en, en, uh, en hoe je dat moet meten. En het, uh, het leven bestaat uit een aantal dingen. De ene is geboren worden, de ander is doodgaan. En dan heb je nog andere opties, dat is emigratie en immigratie. Dus als je een populatie volgt, die toe of afneemt... dan is het op zijn minst handig om te weten hoeveel dieren erbij geboren worden... hoeveel er doodgaan, hoeveel er wegtrekken en hoeveel erbij komen van buiten. En dat zijn getallen die niet zo heel makkelijk te meten zijn. De meeste vogelaars in Nederland die beperken zich of door het bekijken van bepaalde soorten... of eventueel door het tellen van een soort, dus dan weet je hoeveel er zijn... Maar als je weet er veel te zijn, dan weet je helemaal niet waarom het er volgend jaar minder zijn of juist meer zijn. Daar heb je dus andere getallen voor nodig. En die geboortepercentages zijn relatief makkelijk te berekenen. Want je kijkt in wezen simpelweg hoeveel eieren eruit komen, hoeveel jongen eruit vliegen. En hoeveel jongeren er weer terugkomen. Maar zeker sterftecijfers, dat zijn vrij lastige cijfers om te meten. Dus het kost wat meer, wat meer tijd. Maar die cijfers heb je, heb je echt nodig om te weten wat die populatie eh, drijft op dat moment. En vervolgens wil je al die factoren verklaren. Dus waarom worden er veel geboren? Waarom gaan er veel dood? Of juist niet? Ja, en dan ben u gaan kijken dicht? naar het dieet van, van, de, van de meeuw. Hoe doe je dat? Kijken naar wat, wat de meeuw zoal eet? Er zijn heel veel manieren voor. Uh, de meest, meest gebruikte manier is kijken wat hij uitbraakt. Je kunt ook kijken wat hij uitpoept. Je kunt ook kijken wat er in zijn maag zit. Je zou ook isotopenanalyse kunnen doen. Die zou allerlei verschillende manieren kunnen doen. Maar ik heb gekeken naar zijn, zijn braaksels. Meeuwen eten vrij veel materiaal op die harde delen uh, overlaten. Een vis bijvoorbeeld die je opeet, heeft een skelet. En dat skelet dat verteert niet zo lekker. Dus dat kotsen ze weer uit in een braakbal. En uit het braakbal kun je dus veel informatie halen. Iedere methode heeft zijn eigen beperkingen. Maar de braakballen methode is voor mij ruim voldoende... om in ieder geval de beide soorten onderling te vergelijken. Nou was er in het uh, programma uh, Nederland van Boven een, een filmpje... Uh, dat, uh, van de strooptocht van een meeuw naar voedsel in, in, uh, in de Randstad. Dat, dat hij precies weet waar hij op welk tijdstip voedsel moet halen. Waar het markt is, welke patatkraam gaat sluiten. Het was, was een prachtig filmpje om te zien. Maar wat vooral opviel was hoe groot die, die voedselronde van zijn meeuw eigenlijk is. Is dat ook uw uh, bevinding? Ja, dat was mijn memo. Ja, het was, het was uw meeuw die ook gefilmd werd, dat klopt. Ja. Ja, dat was mijn Ik heb dertig meeuwen met een GPS-logger op, op een rug rondvliegen. Want een van de vragen was, waar halen ze vandaan wat ze eten? En die beesten verdwijnen uit je beeld, kun je je voorstellen. En zeker die kleine mantelmeeuw was een op zee gerichte soort. En daar konden we dus nooit bij komen om te zien wat die uitspookte. Dus daar hebben we allemaal van die loggertjes op gezet en daar vonden we dit soort patronen in. Nou dan haal je twee dingen door elkaar eigenlijk. Je zegt dat ze altijd naar dezelfde plek gingen en dat, en dat die naar Amsterdam ging. Uitgereikend deze meeuw, die, die op dat filmpje geweest is, was een meeuw die voor het eerst naar Amsterdam ging op op het moment dat de kuikens eigenlijk aan het dood gaan waren. Hij had dus een noodgreep nodig. En die noodgreep die realiseerde hij, zich eigenlijk niet, in, of die realiseerde hij niet in Amsterdam zozeer. Of schoon zo die daar geweest is. Maar daarna ging hij naar zee. En de dag daarna ging hij nog een heel stuk verder op zee. Allebei hele abnormale trips in zijn reeks. En de dag daarna, toen de kuikens woog, waren ze ineens twee ons toegenomen. Dus hij heeft toen een maatregel genomen. Om te zorgen dat het goed ging. Want dus normaal zijn... Zijn bijna dat. heb je zeemeeuwen en landmeeuwen. En die hebben elk hun eigen voedselpatroon. Dat zijn dingen die ik heb gevonden, maar dat wisten we niet. Bijvoorbeeld bij die kleine Mantelmeel bleken mannetjes zeemeel te zijn... en vrouwtjes bleken veel meer op land georiënteerd te zijn. Dat is een fonds die we helemaal, dat hadden we helemaal niet verwacht. Als je bij de veerboot naar Texel, naar Texel vaart, dus dan ga je van zuid naar noord... dan vliegen de mannetjes links en de vrouwtjes rechts. Onthoud dat maar de volgende keer. Als je richting Wallerzee kijkt, zie je de vrouwtjes... en richting noordzee zie je de mannetjes. Althans, in een goed jaar. Dat betekent dus dat de mannetjes vis aanvoeren en de vrouwtjes iets heel anders. Een heel ander spectrum van prooien. Maar wat die loggers ook vonden, en ook kleuringen die we gebruiken... is dat inderdaad dezelfde meeuw vaak heel hardnekkig naar exact dezelfde plek gaat. En nu op dit moment hebben we een zilvermijl met een loggers. Die hebben we tot dus niet met loggers gebruikt. En die gaat naar een bepaalde straat in Slotermeer. Elke dag één straat. Daar gaat hij iedere dag naar heen en weer, terwijl hij hier eieren en jongen heeft. Dus natuurlijk zijn we naar die straat toegegaan. En dat is een doodgewone straat in Slotermeer. Er is niks bijzonders. Er zijn, er zijn honderden van die straten. En in iedere straat zitten een paar meeuwen. Maar als je die meeuwen allemaal loggers zou hebben opgebonden, dan zou je dat het iedere keer dezelfde meeuw in dezelfde straat is. En sommige mensen zullen ook herkennen dat in een straat altijd die lantaarnpaal is, altijd die meeuw. En, en misschien heb je wel een afwijking, een hangend vleugeltje of zelf een kromme teen, weet ik veel. Soms zelfs een kleuring. En dan kun je zien dat het steeds dezelfde vogel is. Ja, als u... jij als meeuw namelijk als jij als meeuw een kuntje kunt en het werkt, dus die straat in slotenvaart die werkt en je weet dat daar iets te halen is wat jij goed kunt bereiken, dan blijf je het gewoon net zo lang doen doordat het niet meer werkt. Dat doen ja, mensen ja. eigenlijk ook. Hè? Mensen hebben ook zo'n vaste patronen en rondes. Ik zei al, ja, meeuwen en mensen zijn bijna hetzelfde. Ik bedoel, het aantal verschillende restaurants wat het gemiddelde mens bezoekt is tamelijk klein. En hij gaat steeds weer naar dezelfde plek terug als hij een keer bevallen is. En als die plek niet bevalt, dan ga je toch maar eens naar een andere toe. Wat ik ook opmerkelijk vond aan de studie was dat uh, meeuwen eigenlijk ook aan zondagsrust doen. Ja, een beetje gedwongen is dat hoor. Ja, omdat dat de vissers dat doen, moeten de meeuwen dat nou eenmaal ook doen. Ja, dat duurde even voor het kwartje viel. We wisten wel dat ze van visafval leefden. Uh, in, hoeverre, in hoeverre was het minder duidelijk. En zeker bij de zilvermel was het niet, niet op voorhand evident dat het visafval zo belangrijk was. Maar bij het iedere drie dagen meten van al die kuikens, van honderden kuikens, begon het op een gegeven moment toch wel een beetje op te vallen. Dat de grootste ellende die we, ma die we maten, dus als kuikers kuikens echt lichter, lichter werden, dat het vaak om en bij het weekend was. Nou, Dat duurde wat jaren voordat ik daar voldoende gegevens voor had. Maar nu kan ik prachtig laten zien dat als een kuiker uiteindelijk twee weken oud is, of ouder, dus als de energiebehoefte echt heel groot is, dan komen er steeds meer groeistuipen in. Dus dan valt het de gewichtstoename ineens terug. En die groeistuipen zijn per definitie op vrijdag, zaterdag of zondag. En de groeispurs, als het ineens snel toeneemt... zijn altijd op maandag, dinsdag, en woensdag. Dus er moest iets in het voedsel zitten wat zo'n ritme had. En dat blijkt de vissersvloot te zijn. Want de vissers die gaan maandag naar zee. Die komen donderdag naar binnen varen, Gaan vrijdag naar de vismarkt. Zijn zaterdag langs het voetbalveld. Dan zitten zondags in de kerk. En Dus, dus de, is de hele vloot is uh, van zee. Zondag geen vis voor de meeuwen? Zondag. Uh, geen vis voor de meeuwen. En dat, dat kon allemaal nog wel aardig... toen de voedselvoorraden in de Noordzee... ruimer waren dan ze nu zijn. En toen de meeuwpopulaties kleiner waren dan ze nu zijn. Maar nu de vloot steeds verder krimpt... en nu de EG steeds meer maatregelen neemt... om bijvangst overboord te zetten te verbieden... en andere trollers gebruikt worden... wordt er steeds minder eh, vis overboord gegooid. En de meeuwen is sowieso lastiger. En dan wordt dat wicket-effect steeds sterker. Dus behalve dat de kuikers niet meer groeien... begonnen zijn kuikers ook te slachten in het weekend. Dus eh, Ik heb een paar keer een ik gehad... wel killing the Kids on Sunday... Babymoord op, baby op zondag doen ze ook nog. Babymoord op zondag, ja. ja. Dan uh, beginnen, dus beginnen ze elkaar te kijken ze ze elkaar te rukken uit frustratie en honger in wezen. Het is een fascinerende studie uh, naar uh, de gedragingen van de meeuwen en de populatie daarvan. Kees Kamphuizen, vanaf Tessel, hartelijk dank. En veel succes met het uh, verdere werk. Dank u wel. Dank u wel. Dat was Kees Kamphuizen, marine ornitoloog aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hoofdpijn, misselijkheid, halo's, intolerantie voor licht... en zelfs in een enkel geval hallucinaties. Een migraineaanval, kortom, is geen pretje. Al jaren zijn onderzoekers, eh, onderzoekers op zoek naar de oorsprong van deze aandoening. En Vandaag publiceert het wetenschappelijk tijdschrift Nature... resultaten uit een studie naar de genen van meer dan 23.000 mensen met een migraine... In de studio zitten onderzoekers van het Leidse Universitair Medisch Centrum... geneticus Arn van den Maagdenberg... en neurolog en hoofdpijnspecialist Gisela Terwint. Hartelijk welkom allebei. Eh, Mevrouw Terwint, met u maar even uh, te beginnen. Want voor de mensen die nog nooit een migraineaanval hebben gehad... en die bij het woord migraine misschien denken... nou ja, god, ja, zo erg kan het toch allemaal niet zijn. Ja, migraine is uh, geen gewone hoofdpijn. Maar is een hoofdpijn die in aanvallen komt... Uh, een derde van de mensen met migraine krijgen voorafgaand aan de hoofdpijn uh, uh, zogenaamde aura's. Dan hebben ze problemen met zien. Dan zien ze sterretjes, flikkeringen, delen van het gezichtsveld die uh, wegvallen. En dat breidt zich langzaam uit. En dat kan als dat voor het eerst komt natuurlijk heel angstig zijn. Mensen kunnen dan ook niet lezen, kunnen hun eigen gezicht niet meer goed in de spiegel zien. Uh, en ze kunnen ook gevoelstoornissen krijgen in een arm of in een been die zich uitbreidt. Ze kunnen niet op woorden komen. Uh, en soms hebben ze zelfs krachtsverlies waardoor ze denken dat ze een herseninfarct hebben. Um, en dat gaat gelukkig altijd over. Maar dat uh, is wel vaak verontrustend voor mensen. En dat duurt uh, tussen de 4 minuten en de 60 minuten. En daarna komt de hoofdpijn. Um, en die hoofdpijn die is uh, vaak heel ernstig. Uh, die is bonkend, eenzijdig, uh, gaat gepaard met misselijkheid. Uh, mensen moeten overgeven, ze hangen boven de wc. Ze weten niet meer waar ze moeten zoeken. Uh, ze hebben vaak last van het licht en het geluid. Dus ze moeten echt in bed gaan liggen. Um, ja, iedereen moet stil, door het huis sluipen. Uh, want vader of moeder ligt in bed. Um, en, uh, en dat kan een paar uur duren, maar ook soms zelfs drie dagen. En dat is op zich nog niet zo'n punt als je het één keer per jaar hebt. Maar sommige mensen hebben het heel frequent. Dus uh, er zijn mensen die hebben dat één keer per week uh, en dan twee of drie dagen. En je kan je voorstellen dat je dan eigenlijk geen leven meer hebt... als je drie dagen per week in bed moet liggen. Nee, dat is slecht voor het functioneren. Ja, zeker. Dus die mensen die hebben, zijn enorm belast in hun werk... maar ook in hun sociale activiteiten. Uh, vaak zie je dat migraine mensen het ook uh, nu, nog niet eens zozeer door de week hebben... maar in het weekend, juist als ze ontspannen... Uh, en dan uh, zijn ze het hele weekend onder de pannen als het ware en kunnen ze eigenlijk niks ondernemen. En dan, uh, ja, dan maandag gaan ze dan weer braaf aan het werk, zodat ook het, op het werk mensen het helemaal niet eens weten. Heel vaak zie je dat migraine mensen het niet, niet zeggen uh, aan, uh, op, op hun werk of aan vrienden of familie. En uh, is het eigenlijk een soort stil lijden wat die mensen ondergaan elke geschiedenis of elke ziekte heeft een geschiedenis dat een, een lange weg van dwalingen dat men dacht nou het ligt hier aan het ligt daaraan meestal beginnend met je stelt je aan en en dan vervolgend naar nou, het zal wel iets hiermee te maken hebben of, of daarmee. Wat, wat is in het korte geschiedenis van, van, de, van het migraineonderzoek? Hoeveel dwaalwegen zijn er al bewandeld? Nou, migraine was in het begin een hysterische vrouwenziekte. Want uh, een derde van de vrouwen die krijgt migraine of heeft migraine gehad. Dus dat is een enorm hoog percentage. Omdat migraine lijkt ook hormonaal beïnvloed te zijn. Veel vrouwen hebben er last van rondom hun menstruatie. Um, en uh, um, uh, dus maar uh, 13% van de mannen leidt aan migraine... dus er zit al een onevenwichtige uh, verdeling tussen de mannen en de vrouwen. Dus uh, migraine werd vaak weggezet uh, als een hysterische vrouwenziekte. Uh, en nog steeds zijn we heel erg geneigd om als iemand hoofdpijn heeft... dat te wijten aan stress. En dat doen mensen zelf ook. Ja, ik heb het zo druk gehad. Of, uh, of, of hun omgeving zegt, ja, je was ook zo druk... Uh, dus uh, we proberen altijd een oorzaak voor iets te zoeken, en dat leggen we vaak niet bij onszelf. Terwijl migraine is een intrinsieke aandoening. Je hebt uh, een genetische aanleg vaak daarvoor. En je kan er dus niks aan doen dat het af en toe tot uiting uh, komt. Laten we het dan maar meteen over de, over de genen hebben: een, een flinke studie uh, daarnaar, Arne van der Magtenberg. Um, hier wordt het natuurlijk complex en dat is altijd ingewikkeld als je een journalist tegenover je hebt. Want, want liefst zouden we zeggen, mensen met dit gen hebben altijd migraine, want dan snappen wij het tenminste, dan is het, is het overzichtelijk. Maar het ligt iets genuanceerder. Wat, wat kunt u nu met zekerheid zeggen? Het ligt zeker genuanceerder, maar het heeft te maken met welke vorm van migraine je voor je hebt. De studie waar we het nu over hebben is een studie van de gewone migraine, de migraine die Gisela de Wind besprak met het overgeven en de vele aanvallen die je hebt. Dat is een complexe vorm van migraine die ontzettend veel voorkomt. Ongeveer 20% van de vrouwen heeft dat. En daar heb je het over een complexe ziekte... waarbij vele genetische varianten samen een rol spelen en, de, en de, de, de, de gevoeligheid voor migraine geven. In onze studie laten we nou twaalf van die genen uh, zien. We kennen nu twaalf van de genen, van een heel groot aantal, ik denk misschien zijn het wel 200 of misschien nog wel meer, die we nu in kaart hebben. En, uh, en daar, uh, daar, daar kunnen we dan uh, ook onderzoek aan doen. En wat wil dat zeggen? Stel dat je, dat je uiteindelijk, het zijn er nu twaalf, stel dat je uiteindelijk 200 genen hebt die iets zeggen over een bepaalde vorm van, van migraine. Zie je, daar komen de nuances. Ja. Wat wil dat dan zeggen? Moet je dan alle 200 genen hebben? Of een combinatie van bepaalde genen? Hoe zit het? Ja, onderzoeken willen natuurlijk alle 200 genen hebben. Maar je kan je misschien voorstellen... als je naar een puzzel met 500 stukjes kijkt... als je nou een stukje hebt van een, van een boot... een stukje van, een, van het meer en een stukje van een berg... dan heb je natuurlijk al als, als beeld best wel een idee... Van, het zal wel weer zo'n zo puzzel zijn met een, met een bergachtergrond... en een meer en, en een bootje. Maar als je nou veel meer stukjes hebt... Dus, dus die, die, die, die, die paar stukjes laten al zien welke mechanismen een rol spelen. En misschien komen we daar direct nog op. Maar je kan je voorstellen, als je veel meer van die stukjes hebt... zie je misschien een kerkje en een, en een paar andere dingen... waardoor je nog veel meer mechanismes van migraine blootlegt. Maar met deze twaalf genen denken we een aantal kernmechanismes... al, uh, al goed in het vizier te hebben. Daaruit volgen een aantal conclusies. Dat het dus wel degelijk aangeboren is. Ja. Dat het dus een, een intrinsieke ziekte is... en niet iets door levensstijl of, of andere uh, gewoontes. Maar dat maakt het misschien ook wel in de, in de bestrijding moeilijk. Want als het in, in de genen zit, hoe ga je dan voort aan de migraine te lijf? Ja, Het zit in, het zit in de genen, maar de genen zijn niet, uh, niet alles. Uh, oh. Omgevingsfactoren zijn net zo belangrijk. Tweelingstudies van uh, een collega die ook meedeed aan deze studie door Ed Boomsma met een tweelingenregister, laat duidelijk zien dat uh, naast een erfelijke component... er ook duidelijk een, een, een beïnvloeding is van de omgevingsfactoren. Dus het zit in je DNA, maar uh, er zijn nog allerlei factoren die maken... waarom je op een bepaalde dag uh, een migraineaanval krijgt. En de, de, de truc zit er in natuurlijk om te, kijken, te herkennen waar, wanneer, onder welke condities... migraineaanvallen bij een patiënt uh, veel voorkomen... en of je daar iets aan zou kunnen doen om die uh, te vermijden. Ja, uh, Gisele Terwint, dat is een van de, de kernpunten van het onderzoek. Namelijk weten wanneer komt dat omslagpunt dat, dat de aanval toeslaat. En is dat te voorspellen en misschien ook zelfs te ver, verhelpen. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk ook wat de migrainepatiënt komt... als hij uh, wil weten als hij bij mij komt. Want die vraagt waar komt mijn migraine vandaan... en waarom heb ik op een bepaald moment uh, nou mijn migraineaanval? aanval... Um, en uh, ik als dokter wil hun graag helpen door, uh, door uh, iets te hebben... waardoor ik kan voorkomen dat ze die aanval krijgen. En daarom is het... Uh, we, we denken dus dat een, een genetische en erfelijke aanleg kan maken... dat je gevoeliger bent voor het krijgen van die aanval dan iemand anders. Maar daarbovenop zit er iets in de omgeving... wat maakt dat je over een bepaald kantelpunt heen gaat. Je gaat over een soort drempel heen, waardoor je die aanval krijgt. En wij zijn in Leiden heel erg geïnteresseerd... Uh, in, in, in dat kantelpunt voor het krijgen van de migraineaanval... En uh, uh, professor Ferrari, met wie uh, Arne en ik uh, heel veel samenwerken... die uh, heeft uh, uh, een paar jaar geleden de Spinoza-prijs uh, gekregen. En toen uh, is hij samen met uh, onder andere Martin Scheffer... die ook de Spinoza-prijs kreeg. Die is erg geïnteresseerd in het kantelpunt van, van allerlei me uh, biologische mechanismes. Bijvoorbeeld het troebel worden van een meertje. En uh, daardoor uh, zijn wij allemaal heel geïnspireerd geraakt... om eigenlijk op zoek te gaan naar het kantelpunt van de migraineaanval. Dus ja. hoe komt het nou dat iemand... Het ene moment niks heeft en het andere moment over een bepaalde drempel een kantelpunt heen gaat en dan zijn migraineaanval krijgt. Want die, uh, Martin Schreffer is op zoek naar een soort universele uh, theorie van het kantelpunt. Kan bijvoorbeeld zijn dat ik dit, dit bekertje op de rand van de tafel zet en dat hij op een gegeven moment om, omvalt. Of een meertje dat ineens van de een op de andere dag troebel wordt. Nou zijn dat allemaal dingen die je heel goed kan, kan meten en dus berekenen. Maar hoe doe je dat in, in het menselijk brein? Hoe kun je nou kijken naar een hoofd en zien dat er in dat hoofd een kantelpunt is. Nou, Degenen die we vinden, die laten zien waar je in het brein zou moeten kijken. Dus we vinden genen nu die te maken hebben met de zenuwoverdracht. Dus we denken dat in migraine patiënten er een verhoogde zenuwoverdracht is... Die maakt een hyper-exciteerbaar, noemen we dat. En uh, je zou dus willen weten uh, onder welke condities die zenuwoverdracht te ernstig wordt. En of je die kan, uh, kan in kaart kan brengen. Dus we weten dat we naar de zenuwoverdracht moeten kijken. Een ander mechanisme wat we met deze genen uh, naar voren hebben kunnen krijgen. Is uh, de, vaten. de vaten die belangrijk zijn bij, uh, uh, in, voor de werking van de hersenen. We zouden dus een, een soort factor moeten zien te, zien te vinden om de functie van vaat, uh, vaten uh, in de buurt van het kantelpunt anders uh, goed, kunnen, in, goed te kunnen meten. Dus dat, dat is een van de, van de dingen waar we in het komende jaar nog verder aan zullen werken. Dus we weten nu waar het in de genen zit. We weten ongeveer waar in het brein je, je, je zou moeten zoeken op basis van, van die genen. Daar gebeurt dan iets in dat brein, weten we eigenlijk wat er gebeurt in het brein... als iemand ineens zo'n migraineaanval krijgt? Ja, we, we weten heel goed wat er tijdens een migraineaanval gebeurt. Dat zijn we in de der jaren heel goed te weten gekomen. Um, en uh, we weten heel goed wat het mechanisme is... wat een onder, onderliggend is aan die aura verschijnt. dus die probleem met zien en die gevoelstoornissen... voordat je hoofdpijn krijgt. En we weten ook heel goed wat er gebeurt in het brein als je hoofdpijn hebt en wat er, waar dat allemaal plaatsvindt. Maar eigenlijk is dat voor ons niet meer zo interessant. Want we willen vooral weten, wat brengt die hele cascade op gang? En dat is de grote challenge voor, uh, voor de komende jaren... om te weten, wat is nou de trigger die maakt dat die hele cascade waarvan we weten wat er allemaal gebeurt in het brein, op gang uh, brengt. En dat, dat, dat punt dat weten we nog niet goed. Maar voor, de, om, voor u is dat lang gesneden koek en misschien niet meer interessant. Maar voor, maar voor de luisteraar, wat, wat gebeurt er in die hersenen... waardoor jij ineens zo'n uh, zo kop aan krijgt nou, en je zo rot voelt? We, we denken dat er uh, signalen uh, verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus signalen van buiten het brein. En uh, dat leidt tot een activatie van, van allerlei gebieden in het brein. En we denken met name ook in de hersenstam... dat daar signalen uh, binnenkomen, geïntegreerd worden... en verkeerd geïnterpreteerd worden en uh, die dan foutief uh, tegen de rest van het brein zeggen... van nou, dit, dit gaat fout, u heeft uh, een aan aanval, u heeft pijn. En vanaf dat moment is het een, een signaal waarbij verschillende hersengebieden een rol spelen... en de sensatie van pijn naar voren komt. En je zou dus willen weten hoe je, welke gebieden je welk proces zou moeten onderbreken... Om, om dit hele proces te voorkomen. Want medicijnen zijn er op zich wel uh, voor migraine als je eenmaal in die aanval zit? Ja, er zijn uh, specifieke antimigraine-middelen. Dat, dat zijn de zogenaamde tryptanen. En die werken precies werken op die mechanismen die een rol spelen bij hoofdpijn. Uh, die, die blokkeren het vrijkomen van bepaalde uh, zenuwstoffen... die een rol spelen bij het ervaren van pijn... Um, en um, um, dus, um, dus, dus die werken heel goed tijdens een migraineaanval. Um maar we hebben nog uh, eigenlijk geen goede medicijnen om aanvallen te voorkomen. En dat zou natuurlijk veel mooier zijn. Dat je niet eerst uit die vergadering weg hoeft met, met migraine. Precies, ja, ja. Wat ik nu gebruik als dokter voor, voor die mensen... is dat ik, uh, ik schrijf ze middelen voor die ontworpen zijn voor epilepsie. Of die, uh, die gebruikt worden om bloeddruk te verlagen. Omdat er uit toeval is gebleken dat die medicijnen ook profilactisch kunnen werken. Dus preventief voor het uh, voorkomen van migraineaanvallen. Alleen omdat die er niet specifiek voor zijn ontworpen... werken ze vaak uh, matig. Bij de helft van de mensen doen ze al helemaal niks. En bij de andere helft helpen ze dan bijvoorbeeld dat, om de helft van de aanvallen maar te voorkomen. Nou ja, dan ben je dus niet echt op de goede weg. Um, dus uh, wat ik heel erg als dokter nodig heb om die mensen te helpen... is een medicijn wat heel specifiek werkt tegen migraine om aanvallen te voorkomen. En dat ultieme medicijn, dat hebben we nog niet. En we hopen door uh, meer inzicht te hebben met die genen... En, en het mechanisme wat een rol speelt bij migraine om die medicijnen te ontwikkelen. Nou was er een aantal jaar geleden in het nieuws... dat er een soort uh, correspondentie was... of een soort verband tussen uh, mensen die bepaalde genen hadden voor migraine... en aanleg voor depressie. En dat is ook iets wat bekend is uit de praktijk... dat mensen met migraine vaak ook depressieve klachten hebben. Zijn, zijn jullie daar al verder in gekomen? We zijn inderdaad uh, die studie gestart... En, uh, om te kijken of nou specifieke genen veroorzaken... dat je migraine en depressie hebt. En... Uh, die studie, die, die, die onderzoeken die lopen op zich nog. Uh, maar het valt ons een beetje tegen. In die zin dat het niet zo eenduidig is als we hadden gedacht dat we meteen die genen vinden. We vinden signalen uh, op verschillende chromosomen waar die genen liggen. Maar we kunnen eigenlijk geen, niet goed de, de, de vinger erachter krijgen. Dat is dus een volgende uitdaging. Absoluut, ja. En voorheen dachten mensen, ja, je bent gewoon depressief omdat je de hele tijd migraine hebt. Maar dat blijkt dus ook een, een intrinsieke ziekte. Ja, dat, dat is zeker niet zo. Mensen met migraine hebben een twee keer verhoogde kans op depressie. Maar eh, wat heel veel interessant is, mensen met depressie hebben ook een twee keer verhoogde kans op migraine. Dus het, je wordt niet depressief omdat je migraine hebt. Er zit dus kennelijk ook iets intrinsieks. En wij denken dus een genetische gevoeligheid die zowel leidt tot migraine als tot depressie. Um, en dat hebben we toen tijd met een soort statistische analyse aangeprobeerd, aangetoond. Maar nu willen we diegene nog vinden. En de moeilijkheid met depressie is dat het zo'n hele heterogene aandoening is. Het is uh, net zoiets als hoofdpijn. Uh, wij hebben ons wat hoofdpijn betreft gericht op migraine... omdat dat heel goed omschreven is. Maar depressie is veel vager omschreven. En de kunst zal worden de komende jaren... is om erachter te komen, wat is die depressie dan bij migraine mensen? Is dat hetzelfde als wat, uh, wat we allemaal depressie noemen? Uh, het is net alsof dat je migraine geen hoofdpijn moet noemen. Dat zijn twee verschillende dingen. En Dus het wordt een, een uitdaging om, om dat voor onszelf helder te krijgen... en ook om om net zulke grote aantallen te krijgen van mensen met migraine depressies, depressie... zoals we nu hebben gebruikt voor de studie met migraine alleen. Want je ziet dat als je, dat je enorme aantallen nodig hebt... je hebt 25.000 mensen nodig, wil je iets kunnen vinden. En dat is voor de combinatie van migraine en depressie... is dat nog wel een uitdaging, omdat niet, uh, niet veel onderzoeksgroepen... Uh, die richten zich daarop. Dus, uh, dat is de volgende uitdaging. Zeker. Ah, hartelijk dank, Arn van der Maagdenberg, hoogleraar genetica en Celater Wind, neuroloog, allebei verbonden aan het Leidse Universitair Medisch Centrum. De rubriek Post, en dat is een rubriek waarin luisteraars vragen kunnen stellen. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd en het antwoord nooit op heeft kunnen vinden. Kunt u mede naar labyrinthradio.vpro.nl. Joran Dionet, hartelijk welkom. Oké. Okay. Je, je had een vraag uh, gemaild. Wat, wat was die vraag ook alweer? Uh, waar kwam zuurstof vandaan voordat er bomen waren? Hoe kwam je op die vraag? Ik vraag onze gemaakt? juffrouw die had ons, bij, on, bij onze school die, uh, vroeg. Aan ons, nou, wat, uh, wat vraag je nou al een tijd af en wat zou je aan een wetenschapper willen vragen? En toen kwam dat in me op. Dus, dus de vraag van waar kwam zuurstof vandaan voordat er bomen waren en hoe zagen die eerste bomen er eigenlijk uit? Ja. We zijn terechtgekomen bij Klaas Hellingwerf. Ik heb hem nu aan de telefoon. Hoogleraar microbiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Dat zijn eigenlijk twee vragen in één. Dus laten we maar meteen beginnen met hoe zagen de eerste bomen eruit? Weten we dat? Uh, daar uh, weet ik niet heel veel detail van. Uh, uh, wat ik wel mee bekend ben, dat is de ontwikkelingsgang uh, in het proces van evolutie, waaruit bomen ontstaan zijn. En uh, dat is dan ook het proces uh, waar fotosynthese uh, uit ontstaan is, zoals het nu nog in de bomen plaatsvindt. En uh, dat is ook het proces wat uh, zuurstof uh, beschikbaar heeft gemaakt, heeft laten vrijkomen, waardoor we nu een atmosfeer hebben die rijk is aan zuurstof. Fotosynthese is licht omzetten in energie, hè, in het kort? Ja, eigenlijk kun je zeggen dat de energie die aanwezig is in het licht... die gebruik je om die energie om te zetten in de energie van chemische verbindingen. En uh, in dit geval is dat het uh, omzetten van CO2 en water in suikers en zuurstof. Oké, okay, maar, maar hoe zag dan die eerste boom eruit? Zijn we klein begonnen of was het meteen een enorme boom... of was het eigenlijk een, een plant of was het kroos? Uh, ja, ik denk dat je nog veel eenvoudiger moet denken dan Kroos. Uh, omdat de theorieën en de wetenschap zeggen dat de fotosynthese ontstaan is in uh, wat we noemen cyanobacteriën. En dat moet gebeurd zijn uh, ongeveer uh, 3,5 miljard jaar geleden. Toen moeten die organismen ontstaan zijn. En cyanobacteriën zijn organismen waarvan de naam al aangeeft dat het uh, euh, bacteriën, tot de familie van de bacteriën behoren. En bacteriën is eigenlijk de meest eenvoudige, zelfstandige levensvorm die we kennen. Al het leven dat is opgebouwd uit cellen. En cellen van bacteriën maken gebruik van hele eenvoudige genetische mechanismen... om zichzelf te reproduceren, om te groeien. Nou, in dat stadium is de fotosynthese ontstaan als een mechanisme... waarin zulke bacteriecellen zichzelf konden voorzien van energie... door gebruik te maken van de energie uit het zonlicht... Juist. Nou zit hier in de studio ook Shuel Beekwilder. Die weet uh, ook ontzettend veel van planten en, en bomen en, en zelfs van aardappels. Heeft u enig idee hoe de eerste echte boom eruit zag? Ja, ik denk dat het een varen was. En varen zijn klein begonnen. En op een gegeven moment, uh, bomen hebben licht nodig. En die gaan met elkaar concurreren om uh, zoveel mogelijk licht te vangen. En dus de eerste soorten varen, zou ik maar zeggen, die, die hadden er belang bij om groter te worden. Dus zo is eigenlijk de eerste. Ja, boomachtige varen is uh, ontstaan. Het begon met een varen. En, en kwam dan ook de zuurstof uh, van de varen? Of hadden we daarvoor ook al zuurstof... en waar kwam die dan vandaan? Ja, zuurstof is een element. Dus, uh, Dat het was er altijd al. Het tijd was er al, al. al ja, maar het zat dan opgesloten in een, uh, ja, een verbinding waarschijnlijk. En daar ja. komt ook die, die fotosynthese en, en de bacteriën. Ja. Klaas Hellingwerf, hartelijk dank. Hoogleraar microbiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor uw uh, toelichting. Graag gedaan. En ook uh, dank Joram Dionet. Kun je er wat mee? Uh, ja, wel genoeg, maar niet heel veel. Ik snap het niet helemaal. Nee, maar dat, dat de eerste boom een varend was en dat zuurstof ja. er eigenlijk altijd al was? Ja, dat weet ik wel. Dat snap ik. Ja, even, ja het is natuurlijk ook allemaal hopeloos ingewikkeld uiteindelijk als je erover nadenkt, <lacht> toch? Ja. Ik bedoel, hoe, hoe, ja, dat we hier überhaupt zitten vind ik al een... Uh, Namelijk vreemde gewaarwording. Mm -hmm. Ik heb nog een beetje over die cyanobacteriën. Mag ik dat, uh, mag ik dat vertellen? Ja, ja. ja dat, is, dat is toevallig. Want uh, die cyanobacteriën, die uh, hebben wetenschappers, collega's van mij al een aantal jaren geleden, kwamen we die tegen in darmen van mensen en dieren. En toen dachten we, goh, dat is een verkeer, dat is een foutje. Hè, want ja, daar waar het licht niet schijnt, hè, een donkere plek in de darmen, daar da, hebben die cyanobacteriën niks te zoeken. Dat is een frontreiniging of dat is iets wat mensen gegeten hebben. Nu zijn we er eigenlijk net achter gekomen dat die groep van bacteriën... zich uh, nou, miljoenen jaar geleden, toen de dieren met darmen uh, ontstonden... zich afgesplitst hebben van de andere cyanobacteriën. En besloten te hebben uh, niks meer te doen met dat licht. En zich gewoon uh, net als heel veel andere bacteriën te storten... aan al dat lekkernij wat in onze darmen zit. Maar het zijn wel echt neefjes van de cyanobacteriën. Dat hebben, we dat, dat, dat hebben collega's uh, net ontdekt. Dus uh, ook in onze darmen nemen we die cyanobacteriën met ons mee. Iedere dag. Goh. Nou, mocht u ook een vraag hebben, dan kunt u die mailen naar labyrinthradio.nl. En uh, Joran Dionnet, dankjewel voor je vraag. En uh, succes met, met, met de juf en, en, en de les en dat soort dingen. We gaan uh, verder met nog meer planten, want we eten ze met heel veel plezier. Maar desalniettemin zijn tomaten en aardappelen lid van de nachtschadefamilie. En die is eigenlijk giftig. Maar geen zorgen, want dat gif is er al lang uitgekweekt. Onderzoekers in Wageningen ontrafelden samen met Israëlische onderzoekers de wijze waarop de nachtschade in de vrije natuur gif aanmaakt. En dat deden ze door in de genen te kijken van tomaten en paprika's. En dat resultaat leverde een publicatie op in het gezaghebbende tijdschrift Science. Jules Beekwilder, moleculair bioloog, hartelijk welkom. Hallo. Die, die nachtschade als, als je, die komt in de vrije natuur voor, en dan is die dan altijd giftig of alleen in bepaalde omstandigheden? Nee, de meeste echte. Nou, ik heb ze niet allemaal bekeken, maar de meeste nachtschade zijn gewoon giftig. Die maken allemaal uh, glycoalkaloïden, dus een bepaalde klassen van stoffen. En uh, ja, die zijn ervoor gemaakt om. Uh, die gaan uh, in membranen zitten van uh, bijvoorbeeld mitochondriën of uh, kan ook gewoon in celmembranen gaan zitten. He, en daardoor worden die lek of uh, die worden wat. Uh, um, hoe heet het? Uh, bros. En uh, nou, daardoor. Uh, uh, wacht je er wel voor om dat uh, te gaan eten. He. Maar toch zijn we het ooit gaan doen. Want, want in die nachtschadefamilie zitten aardappels. Tomaten, ja. Ja. paprika's, wat nog meer eigenlijk? Aubergines. Aubergines zijn eigenlijk wel de belangrijkste voedingsproducten. Tabak zit er ook nog in, bijvoorbeeld. Maar dat is de, die maakt weer andere stoffen. Tabak maar, blijft volgens mij toch wel giftig ja. uiteindelijk. Ja, daar zitten ja. geen eetbare delen aan. Nee, dat nee. weet ik ook zeker. Ja. Maar, maar um, hoe is het mogelijk dat we die ooit zijn gaan eten. als ze in de vrije natuur giftig zijn? Ja, Nou, dat is een goede vraag. Maar dat zijn waarschijnlijk. Er uh, dus is natuurlijk een belang bij voor zo'n plant. als ze een vruchtje maken om dat uh, niet zo giftig te maken. Want uh, het mooiste voor een uh, vrucht is... als de zaadjes die erin zitten... als die in een hoop mest ergens worden neergelegd. Dus uh, je, als je, een tomaat is een slim ding wat dat betreft. Hè. Als je een tomaat eet... en je gaat daarna ergens uh, in de tuin bijvoorbeeld... Uh, een, uh, nou, hoe noem je dat uh, netjes? Uh, naar de wc. Dan uh, komen daar tomatenplanten te groeien. Dus die uh, zaadjes... die we zijn er helemaal opgericht om zich op die manier, uh, en dat, om zich op die manier te, te verplaatsen, te, te vermeerderen eigenlijk. Hè? Om op een goede plek terecht te komen met veel uh, goede startkansen. Dus het is in het belang van de tomaten om door ons gegeten te worden. Omdat ja. wij als het ware als zaadverspreider ja. ons opstellen. Ja, ja, ja, ja. door, door te eten en, en ja. het elders weer uit te kakken. Ja. Dus, dus uiteindelijk is het niet in het belang van, van de tomaten of welke planten ook om giftig te zijn. Dat klopt. Dat is, uh, maar dan gaat het over de vrucht. Dus het gaat natuurlijk, die vrucht moet natuurlijk pas opgegeten worden... als die klaar is met ontwikkelen. He? Dus alle zaadjes moeten eigenlijk uitontwikkeld zijn. Want als die vrucht daarvoor wordt opgegeten... of die plant wordt al opgegeten voordat die vruchten gemaakt heeft... Ja, dan is het uh, project mislukt, zal ik maar zeggen. He? Juist. En, en dat is ook, uh, heeft het een belang, dat gif? Of is het gewoon toevallig een bijproduct? Of gebruikt hij dat misschien als actieve strategie... om, om niet helemaal opgegeten te worden? Dus het is altijd moeilijk om te zeggen, van waarom zit er iets in? Hè? Maar <coughs> als je nou bijvoorbeeld naar de aardappel kijkt, hoe die dat aanpakt... die knol heb je die die hem. En als die knol in het licht komt, um, dan gaat die scheuten geven. En dus dan krijg je eigenlijk nieuwe planten die zich op die knol uh, vormen. Dat zijn jonge, malse uh, plantjes. Die zijn heel aantrekkelijk om op te eten. Die hebben nog niet van die harde, uh, houtige dingen, structuren eromheen. Dus die zijn voor schimmels, maar ook voor andere kevers... en ook uh, uh, runderen bijvoorbeeld, zijn die in principe... Heel aantrekkelijk. Maar dus die aardappel die weet, die weet dat ook. En die uh, heeft dan geëvolueerd dat hij dan op dat moment... heel heleboel van die stoffen gaat maken om dat uh, scheutje te beschermen. U heeft precies gekeken naar het, het mechanisme van, van het aanmaken van gif... door ook ja. te kijken naar de genen en, en door die ja. plantjes uh, goed te onderzoeken. Waarom? Ja, natuurlijk om, om dingen gewoon te weten. De kennis is ja. altijd meegenomen, maar heeft het nog een andere reden... Nou, de aardappel en de tomaat zijn hele grote gewassen in Nederland. Hè. Dus de, de meeste pootaardappels ter wereld, hè. meer dan de helft van de pootaardappels in de wereld komt uit Nederland. Tomatenzaad komt ook, uh, eigenlijk bijna alle tomatenzaad komt uit Nederland wat er zo op de wereldmarkt te koop is. Dus dat zijn dingen waar we echt alles van willen weten omdat we er gewoon ook miljoenen aan verdienen. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon enorm veel geld waard. Ja, maar het zijn ook heel interessante dingen. Nou, bij vorig jaar is het uh, genoom uh, gepubliceerd van zowel de aardappel als de tomaat. Dus daar kunnen we nu uh, uh, heel uitgebreid mee aan de slag. En dit is nou typisch een voorbeeld van... Uh, Kijk, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in de metabole routes. Dus uh, van hoe worden moleculen in elkaar gestoken door een, uh, een plant. Uh, uh, planten maken enorm veel verschillende moleculen. Dus dat is een, echt een oneindige bron van... Uh, interessante vindingen voor mij. En eh, nou, dit is een mooi voorbeeld, hè, want het is iets... Nou, de meeste mensen weten dat je een groene aardappel eh, niet mag eten... omdat die dan dat gif gaat maken. Nou, dat is leuk om dat uit te zoeken hoe dat dan precies zit. Nou, en als je die genomen hebt, is het leuk... want diegene, die genen blijken allemaal eh, op een hoopje te liggen... In die, eh, op een kluitje in, de, in die genomen. Zowel bij de aardappel als de tomaat heb je twee kluitjes... Van genen die betrokken zijn bij het maken van deze stoffen. Je hebt er iets van 15 of 20 genen voor nodig. Want dat zijn een heleboel stappen. om dat chemisch voor elkaar te krijgen. Uh, nou, dat die dingen op een kluitje zitten is heel erg bijzonder. Want over het algemeen. de spruitjeslucht is bijvoorbeeld heel goed bestudeerd. hoe die gemaakt wordt. in spruitjes of in andere kolen. En die genen die liggen allemaal verspreid. eigenlijk over alle chromosomen van de kool. Dus de, hier is het dus bijzonder dat die dingen allemaal. naast elkaar liggen. Dat maakt het makkelijk om ze te vinden natuurlijk. Uh, het maakt ook makkelijk om ze ermee te veredelen. Hè. Dus als je een gunstige constellatie van genen hebt op, uh, op, op die plek op het chromosoom uh, dan, nou, dan weet je van over elkaar alleen maar te zorgen dat dat gebiedje... iedere keer in, als ik een nieuwe tomaat aan het uh, veredelen ben... dat gebiedje moet in ieder geval uh, nou, uh, van die ouder komen. Noem, no, noemen we het dan nog steeds uh, veredelen? Of zitten we dan inmiddels al op het, uh, op het vlak der uh, genetische modificatie? Of, of denkt nee, u dan als onderzoek, ach, waar hebben we het over? Nou, als, uh, wat, wat ik doe, is uh, genetische modificatie. Maar ik doe dat om onderzoek te doen. He, dus ik kan eigenlijk alleen maar de functie van een gen uh, onderzoeken... als ik het uit kan schakelen. Maar uh, wat de veredelaar doet, die doet dat niet. Want dan krijgt hij zijn aardappels of zijn tomaten niet verkocht. Dus uh, wat die doen, is die gaan in de natuur kijken... naar de natuurlijke variatie in die genen. En uh, die is er volop. He, er is uh, enorm veel natuurlijke variatie. Um, en die gaat gewoon kijken, van zitten daar misschien... Uh, Genen in die, als ik die met elkaar combineer, via, maar gewoon de, via uite kruisen. Uiteindelijk dan, is die grens dus helemaal niet zo scherp tussen genetische modificatie en veredelen? Nou, de grens is, uh, wordt gewoon bepaald door de praktische handeling die je doet. En uh, de praktische handeling is dat je vreemd DNA inbrengt via een, uh, via een truc. Dus via een niet uh, normale. Maar als je, als je precies weet waar je naar op zoek bent en je wacht tot de natuur het zelf voor je doet, dan, dan mag het wel. Dan ja. noem het zelfs misschien ja. netjes biologisch. Ja. Uiteindelijk dat is, is dat de zoektocht: hè? Een, een, een aardappel met misschien wel meer voedingsstoffen die nog gezonder voor ons is. met, ja. met minder giftige bijwerking die ook nog sneller groeit. Dat zou mooi zijn, die niet zo last heeft van ziektes en dat soort uh, dingen. Dat zijn uh, belangrijkste doelen. Uh, de, het, het, ik zelf vind het het leukst als die gezonder wordt. Dat is uh, gezonder voor ons om te eten. Ja. ja. Dank, Jules Beekwilder, moleculair bioloog bij de Universiteit van Wageningen... over de zoektocht naar de perfecte aardappel en tomaten en courgette en wat dan ook. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via de website w24.nl staat voor wetenschap24.nl. U kunt ons mailen als u dat wilt. Dat is labyrinthradio.wpro.nl. Volgende week zijn we er weer. zelfde zender: zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender: het journaal daarna Holland Dok Radio. Fijn dat u weer heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele vrolijke avond.